Welkom terug bij Peaceful Radio Show. Mijn naam is Benno Veugen en ik presenteer of maak dit programma. Ik presenteer het niet, want daarvoor hebben we het eigenlijk te druk. In uur 2 van aflevering 1425 hebben we geen 15, maar 16 tracks. En allemaal gloed, gloed nieuwe werkjes. Waarvan zeker de eerste vier, want die hebben we nog nooit eerder gedraaid gebruikt in dit programma. Peaceful Radio Show. Um, de eerste, dat is van Lara Martins. Um, deze dame, dat, die, die maakt de uh, On of Folk Music. Daar gaan we dan ook gezellig naar luisteren. Als tweede en vierde komt Christel Verhaard met als, uh, een album Polar Sweet en Lotus Dreams. Dat zijn prachtige albums die ze mij, uh, nou eens even kijken, ja, ergens in januari heeft toegestuurd. Dan de Siren van Suzanne... Alexandra en daar gaan we ook naar luisteren en deze de, nummer 1 en 3 zijn via Angie Lemon tot mij gekomen Het is een, de, de dame die de public relations deed voor en doet voor Ark Music en, eh, over Ark Music gesproken daar zijn de nodige albums van binnengekomen vorige week gedaan en die komen ook allemaal terug in dit programma. We sluiten af nummer 16 met Gio Ari. Die heeft wel uh, zelfs vier albums um, in dit programma staan. En daarmee zijn ze absoluut koploper. Uh, dat is vooraf volgende week ook weer anders. Heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1425. De, van de Buenos Aires de show de de casa, por de, no, de in Mi. Waarom de repente, detrás de een árbol, se aparece hij? Mezcla de penúltima lingera en de primer polizón del viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies, y una bendedita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque el paz entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes, y las narajas de frotero de la esquina le tiran azades. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De manicomio nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventan el amor! Y un ángel, y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. No sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo Provoca campanarios con su risa Y al fin me mira Peaceful Radio. Please visit my website at ChristopherJamesMusic.net. Well Zal